Het is Jeroen Chapkema, het NOS Journaal. De aanslag op Zaventum had nog een stuk heftiger kunnen zijn. Een van de drie terroristen is gevlucht en heeft zijn tas met explosieven niet laten ontploffen. In die tas zaten volgens het OM in België de zwaarste explosieven. De bom was erg instabiel en is later alsnog ontploft. Daarbij raakte niemand gewond. Het OM bevestigde verder dat onder andere de broers Bakrawi de aanslag hebben gepleegd. Ibrahim El-Bakrawi pleegde een van de zelfmoordaanslagen op Zaventum. Zijn broer Khalid blies zichzelf op in de metro bij station Maalbeek. Een andere terrorist blies zichzelf ook op op Zaventem. En de man die de tas achterliet is nog op de vlucht. De oefening in land tussen het Belgische nationale voetbalelftal en Portugal gaat toch door. De wedstrijd stond voor dinsdag gepland in het koning Stadion in Brussel. De Portugezen hebben nu aangeboden om de wedstrijd te verplaatsen. Het duel is nu in het Portugese leria. Burgemeesters en het Openbaar Ministerie maken zich grote zorgen over tekorten bij de politie. Dat zei de Haagse burgemeester van Aartsen bij de installatie van de nieuwe korpschef van de nationale politie Erik Akerboom. Van Aartsen roept het kabinet op om ervoor te zorgen dat de politie genoeg geld heeft om de dienstverlening op peil te houden. In een rapport dat deze week uitlekte staat dat de politie tot 300 miljoen euro extra nodig heeft. Ook Akerboom vindt dat de politie een structureel geldtekort heeft. Verder zegt hij dat de politie actiever moet worden op internet. Volgens hem kan de politie de toenemende digitale criminaliteit niet bijbenen. De Poolse premier Zutlo zegt dat haar land voorlopig geen vluchtelingen en migranten toelaat. Polen voelt zich volgens haar niet geroepen zich op dit moment aan de EU afspraken te houden... over de herverdeling van vluchtelingen. De afgelopen twee maanden heeft de ultranationalistische koers van de nieuwe regering... al meerdere keren tot botsingen en irritatie geleid binnen de EU... Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Met soms wat zon. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen weinig verandering. Dit was... Dit is John Sohoka van de ANWB.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 een beetje, maar ja, dat is, uh, kan natuurlijk ook niet anders. Het is de originele plaat uit 1962, uh, 1963 natuurlijk. 22 maart kwam hij uit uh, in 1963, de eerste officiële LP van de Beatles en die hoorde natuurlijk daarvan de titelsong en wel het liedje Please, Please Me. Uh, uniek was ook wel dat er acht nummers van de Beatles zelf op deze plaats stonden. Omde toen nog onder de credits McCartney Lennon. Vanaf de tweede LP zou dat worden omgedraaid. En de rest werd aangevuld door covers die ze ook in hun live shows speelden. Nou, mooi dus. Please, Please Me van de Beatles uit 1963. Het was ook hun eerste nummer één hit. Jawel! Uh, in Engeland dan. En... Uh, nou, Angela... Ik denk dat het jouw tijd weer eens is. Aha. Nieuw. Ja, want uh, onze, onze rubriek nieuw op viniel... want dat gaan we dus doen gewoon... dus dat we zo door de uitzending heen... Ja. Uh, nieuwe platen gaan draaien... die uitgekomen zijn op vinyl En die halen we uit de, uit de vinyl 50. En dat komt dan wel uit de computer... want ik ga niet al die platen kopen. Ik ben een gek. Dat doen we allemaal niet. Nee. Dus uh, Pik we gewoon van, uh, uit de lijst. Die lijst kunt u trouwens zelf volgen op internet... Uh, op gewoon op Google vinyl 50, dan kom je er ook. Kom je er ook, maar ja. je kan ook gewoon intukken www.vinyl50.nl ja, <laughs> Ze hebben ook een Facebookpagina uh, ook Vinyl50 en ook daar staat die lijst als u het allemaal wilt checken. Nou, wat heb je voor ons vandaag? Nu? Nee, ja, nu. nu uh, Nou, ik heb nu uh, Damien, Damien uh, Gerardo en uh, die heeft uh, pas een nieuw album uitgebracht... getiteld Visions of Us on the Land. En dat is het laatste deel van een uh, soort trilogie... Die, uh, waarin met nummers die handelen over het, uh, het ontstaan... en het, uh, de, de evolutie en ook weer het verval van de mensheid... en de invloed daarvan op de aarde. En uh, van dit... Uh, album van deze Canadees uh, gaan we luisteren naar Mellow Blue Polkadot. Sorry. Uh, <coughs> Moet je ook niets van alles tegelijk doen. Ja. Nou ja, dat was... Uh, Damian Gerardo. En we gaan naar de volgende nieuwe binnenkomen. En uh, ja... Deze dame hoeft eigenlijk... Behoeft eigenlijk geen introductie. En dan heb ik het over Anouk. En uh, haar nieuwe album... Quee For A Day is... Uh, binnengekomen in de... Vinyl 50 op nummer 20. En uh, van dat nieuwe album gaan we luisteren naar Castles in the Air. 50. En uh, dit prachtige liedje. dat heet. Uh, Castles in the Air. Mooi, hè? Vind je niet? Ik vind hem heel mooi. Ja, ik ook. Ja, ik heel mooi. Goed, we gaan naar. Uh, weer onze classic album. Straks nog meer nieuw hoor, want er komt nog meer aan. Dat, uh, dat zal ik vertellen. Uh, we gaan nu eerst weer even luisteren. Oeh, het kraakt een beetje naar nou het begin. Van uh, het album Fire and Water van Free. En daarvan Mr. Big. Hey! En uh, ja, een album met maar zeven nummers erop. Maar die zijn ook allemaal lekker lang. Uh, de tweede kant staat zelfs maar drie nummers op. Waaronder dus die hele lange versie van All Right Now. Maar die komt strakjes nog. Huh, blijf toch zitten? Mal ding. Ding wil steeds eraf. Zo, blijf zitten. Ja. En we gaan twee nummers van de Beatles doen. En, um, want anders dan komt dat niet allemaal in bod. Met al die lange nummers van, uh, van Free. Uh, het volgende nummer is het allereerste singeltje dat uh, de Beatles uitbracht in 1962 al. En, uh, en dat uh, was het enige nummer op de plaat waar Ringo Starr niet op drumt. Althans, dat beweert men. Uh, Andy White zou hier drummen. En dan weet ik niet precies of dat deze versie is. Maar in ieder geval speelt Ringo wel de tamboerijn. Er is ook een versie uh, beschikbaar waarop uh, Ringo wel drumt. Uh, en die staat geloof ik op Anthology. Maar ik ga er vanuit dat dit de versie met Andy White is. Met Ringo op tamboerijn. Love Me Do. Hier zijn we.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 draait is, hè? Love me do, de <laughs> Beatles van het album Please Please Me, en we draaien nog I een, maar was toen de tijd het B-kantje. P.S. I love you. ik heb toch lekker die oude muziek 1962 werd dit opgenomen als bekantje toen de tijd voor het singeltje Love Me Do de enige die in 62 werd. nee ze werden allemaal in 62 maar apart opgenomen werd en uh, hier de drumde Ringo trouwens wel um, en daarvoor Love Me Do dit was P.S. I Love You we gaan uh, naar het album van The Free Fire and Water toch ja ja oh nee ik denk ze is er niet ja hoor ze zeg niks het, uh, ja, uh, het nummer heet Don't Say You Love Me. Hoe vind je dat? Oh, nou, dan zeg ik het toch niet. Oké, okay. jij weet het. Free. Het album heet Fire and Water. Komt uit 1970. You say you needed someone just needed somewhere to stay, oh, any other time, any other time I'd I told you to be right on your way, you say you needed a friend. But you just needed sympathy. Oh, any other time, any other time, I'd have told you just to let me be. But I was so alone. I know it would be just a lie, I lost the warmth in my life, and you came and held me up when I was down, oh, any other time, any other time I'd have let you carry on fooling around. I let you into my home And I even let you into my heart But any other time Any other time I'd let you carry on From the very start But I was so sad and blue just didn't know what to do Eenvoudig. Paul Rodgers, Paul Kassaf, Andy Fraser en Simon Kirk Dat waren de jongens die de band Free vormden in 1968 En ze hebben niet zo lang bestaan hoor 1971 stopten ze er alweer mee En officieel in 1973 werd het ontbonden uh, En dit is een album dat komt uit 1970 En dat heet Fire and Water En nu heeft daar nog één stuk van te goed <coughs> Maar eerst dit Nieuw. nieuw. Op Vnieuw. Ja. En toen zei ze weer niks. Hallo. Ja, oh. nieuw. Ja, we gaan naar de nummer één. Nieuw binnen. <laughs> Jawel, en het is een uh, uh, oude rot. In het vak. In het vak. Ontdekte David stellen. Bowie. Ja, ook nog. Ook nog. Ja, en dan heb ik het over Iggy Pop. Uh, ook al uh, gedoopt. De Grandfather of Punk. Ja. <laughs> nou ja, wat je ook van zijn muziek uh, kan vinden, heeft uh, pas een album uitgebracht en uh, dat is mede geproduceerd en, en uh, aan meegewerkt door de Queens of the Stone Age. En uh, ik had zo het idee dat, best, dat dat best wel eens een interessant album kon zijn. En van dat album gaan we luisteren naar Vulture. Oké, okay, cool. Black vulture, white head hung low, chewing dead meat by the side of the road. His evil breath smells just like death. He takes no chances, he knows the dances. Vulture! Corpses dragon. dragging Marching. plotseling afgelopen. Ja. Yeah. Nee, zomaar. <laughs> Het is echt heel onverwacht. Goed, uh, snel naar The Beatles. En uh, Please Please Me van dat album, althans Baby, it's you. En daarna, do you Know want to know a secret? Shalalalalala. Shalalalalala. Shalalalalala. It's not the way you smile It's not the way you kiss that tears me apart uh Oh, many, many, many nights go by I sit alone at home and I cry over you What can I do? I can't help myself Cause baby, it's you say about you, cheat, cheat, cha -la, la la la they say, they say you never, never, never, ever been true, cheat, cheat, oh, it doesn't matter what they say, I know I'm gonna love you any old way, what can I do, and it's true. You. Shall I? I don't want nobody, nobody Cause baby, it's you Baby, it's you De compositie was van Bert, Bacharach en Hal, David en nog een de meneer Williams. staat erop vermeld. En het is natuurlijk ook in de Amerikaanse versie bekend. Maar dit heette uh, Baby It You en dat waren de Beatles. Do you want to know a secret? You'll never know how much I really love you. Gezongen door George. You'll never know how much I really care. It's not to tell. Whoa, whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. A home. Laten we eens even terug door. Hè. De echte lange versie van uh, het prachtige All Right Now van, uh, van Free. Afkomstig van het album um, Fire and Water uit 1970. Hun derde LP om precies te zijn. We gaan uh, nog twee dingen van de Beatles doen. Uh, ik heb er één overgeslagen. Ja, En waarom? Mag ik mag het eigenlijk niet zeggen. We hebben nog geen niks over ja, sorry. Maar nee, dat vind ik nou het enige nummer van ik denk van... Nou, laat maar zitten. Um, we gaan nog twee uh, nummers draaien van het album uh, Please, Please Me. En één um, daarvan is The Third Place. En het andere is het slotnummer van die prachtige plaat. Uh, dat als laatste werd opgenomen tijdens die legendarische sessies. En... Uh, <laughs> waarin John volledig zijn strot een stuk schreeuwde. En dat was goed te horen. En dat werd dan opgenomen na een hele dag opnemen. Want ze waren al een uur, een uur of acht bezig toen dit nog opgenomen moest worden. Nou, there's place als eerste. En daarna, twist and Ik zei het al, uh, in 1962 uh, werd het album opgenomen. En ook nog in 1963. En het werd uh, op 22 maart 1963 uitgebracht. Nadat uh, de Beatles al een bescheiden hitje hadden gehad met het nummer Love Me Do. Dat haalde niet nummer 1. Maar uh, de single die uh, officieel van deze plaat kwam, namelijk Please Please Me, werd hun allereerste nummer 1 hit. En uh, George Martin, hun producer, wilde er eigenlijk nog niet zozeer aan. Die had een ander liedje voor ze, How Do You Do It. En toen zeiden de Beatles, uh, sorry, maar dat kunnen we zelf beter. <laughs> ja, Pff, hoe kun je zijn als beginnend artiestje? Hè? Toen de tijd, maar dat, dat, zo liep het wel. En dat nummer, How Do You Do? Het werd later wel een hit voor uh, Freddy and the Dreamers, geloof, of voor Jerry en de Pacemakers. Nou, dat wil ik afwijzen. Um, maar in ieder geval, uh, de Beatles die wilden het niet. Ja, hebben het wel opgenomen, maar wilden het niet uitbrengen. En John Lennon zei doodleuk: like, ik heb zelf een veel beter nummer. En dat was dus Please Please Me. En dat werd dus een, ook een eerste nummer 1 hit. En vanaf dat moment was hun naam natuurlijk gevestigd. We gaan afsluiten met dat nummer. Dat ook aan het eind van de, session, uh, van de sessions in uh, februari 23, 23, uh, 63 werd opgenomen. Nadat ze al een uur of acht, uh, negen vol bezig waren in de studio. Want het album is in tien uur opgenomen. Gaan we naar twaalf nummers. En andere twee, die uh, So Please I love you. En die andere Love Me Do, die waren al eerder opgenomen. Dus nou daar komt hij dan. Dat nummer waarbij John Lennon zijn volledige strot stuk en pijn in zijn keel had. Dat kan ik me wel voorstellen als je het nog hoort. Hier is hij. Twist and Shout. Hier zijn de Beatles. Nou, ja Wat zei nou? Ik zei ja, dan uh, wil je wel uh, keelpijn krijgen. Ja, dacht ik wel, hè? En dat zeker als je al uh, acht of negen uur bezig bent met opnemen. En dan dit als laatste nummer. Ja. ja. Goed, nou, uh, dit was weer onze eerste live versie sinds een aantal weken. En dat gaan we nu natuurlijk gewoon weer doen volgens de nieuwe Formule 2 Classic albums. En uh, nieuw op 4 nieuw, onze nieuwe rubriek. En als er echt interessante dingen zijn, dan laten we die aan u horen. Absoluut. Top, de top 3 laten we lekker zitten voortaan waar uh, we nou ja, het beste. ja, er stond toevallig eentje, een nieuwe binnenkomer in de top 3. Ja, ja dan kan uh, ik dan ook niet helpen. Nee, dat kan je ook niet helpen. Kun jij niet helpen. Nee. nee. Goed, nou, oké. Okay. Um, u heeft geluisterd naar de finaljarenpresentatie. Hanselaar de Koningin, Ruud Jansen. En wij draaien vandaag het album Fire and Water van Free... en Please Please Me van The Beatles. Ik wens u een fijne week. Morgen ben ik er weer om 12 uur natuurlijk voor de Zandvoort Lunch. Samen met Dolly. Ja. En uh, nou ja, ik wens u nog een fijne woensdag. Ja, en ik ben er volgende week weer. Dus, ja. uh, nou, dat, uh, dat weet ik niet. Ja, dinsdag in ieder geval. Maar woensdag misschien niet. Oh. Maar dat hoor je nog wel. Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, in ieder geval wat mij betreft alvast fijne paasdagen. Geniet ervan. Oh ja, het is Pasen natuurlijk. Maar ja. ja. nou, ik ben en, nog wel uh, dan kan ik morgen wel doen. Ja, tot dinsdag. Dag.